Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In het nieuwe kabinet komen er straks drie nieuwe ministeries bij. Eén daarvan is het ministerie van Migratie en Asiel. Er zijn ook wat zorgen over, want PVV'er Gilly Markensauer wordt genoemd als minister. Maar als Kamerlid zei de eerder nog dit over ons migratiebeleid. Het huidige Nederlandse migratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad... ...tegen het Nederlandse volk en zij ...jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen... ...jullie zouden allemaal voor het tribunaal gedaagd moeten worden. Maar ja, straks moet Marcus Sauer dus gaan samenwerken... ...met de mensen die ook dit beleid regelen. Politiek verslaggever Xander van der Wulp. Er moet wel gezegd worden dat hij sinds de verkiezingswinst van de PVV... ...al wat minder uitgesproken is geworden. Uh, maar ja, dat het anders wordt met de PVV in het kabinet straks, uh, dat is zeker. Ali B is een flirt, maar geen seksueel roofdier. Dat zei de rapper en programmamaker vanmiddag zelf in de rechtszaak tegen hem. Hij wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Ik zou nooit iets doen tegen iemand zin in. Ik vind het super onaantrekkelijk. Ik heb het helemaal niet nodig. Ik geniet van het idee dat twee mensen elkaar leuk vinden en wat daaruit kan ontstaan. Morgen dan hoort de alibi welke straf het OM eist. Voor het eerst is een finfluencer op de vingers getikt. De man gaf via social financieel advies. Hij zei dat je via een specifiek bureau moest investeren. Wat hij er dan niet bij zei is dat hij zelf 10% van de inleg kreeg. En dat mag niet. Hij krijgt nu een boete van 620.000 euro. Over een paar minuten dan kan Nederland er een gouden medaille bij hebben op het EK Atletiek. Zometeen dan is de finale van de 4x400 meter estafette bij De Vrouwen. Met onder meer Femke Bol en Lieke Klaver. En Nederland is dus de grote favoriet, weet commentator Andy Houtkamp. Want als je kijkt naar de halve finale, daar liepen Lieke Klaver en Femke Bol niet mee. Toch kwam Nederland in de finale terecht. Nu hebben we Lieke Klaver als startloper, Katelijn Peters als tweede, derde Lisanne de Witte. En het moet dan afgemaakt worden door Femke Bol. Voor Nederland is het met negen medailles nu al het succesvolste EK ooit. En er zijn vanavond dus nog meer prijzen te pakken. Het weer, her, en her kan er nog een buitje vallen. Vanavond komt het flink af, tot een graad of 4. Morgen vooral in het noorden buien. In de rest van het land blijft het droog met zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Ja. Oké, okay, okay, okay. de, de mini props. Dus um, Bally ging ook in de plaatindustrie werken en die, die waren we een half jaar kwijt of een jaar kwijt. Had hij geen tijd meer voor. Dus zijn we doorgaan met de mini props zonder zanger. Oké. Okay. Dus zijn we gewoon ja. instrumentale muziek gaan maken en, en dat is dus maar, smalt. Is, Was dat met was, want Stefan Emmer is dat ook. Steffen Hemmer. Stefan Emmer, ja. ja. Die zat ook in de mini-pops. Een, ja. een periode. Ja. En die heeft ook wat instrumentale muziek uh, volgens ja. mij verder uitgebracht. Maar die zat daar niet meer bij. Of? Nee, nee, dat was. Uh, Steven Hemmer die is na de eerste LP en de eerste. En twee singeltjes is hij weggaan. Okay. Ik heb ook met hem gespeeld en toen is hij. Uh, Stefan was wel iemand die echt van succes hield. Zeg maar. Die wilde echt wel ja. echt succes was het hebben. Was trouwens de zoon van Frit Emmer, de nieuwslezer. Die wilde wel echt erkenning. En dat ja. was voor ons niet zo, niet zo heel erg. Uh, of tenminste, dat was voor ons niet echt een uh, mm -hmm. reden om iets te doen. Nee. Waarom maak je dan muziek? Voor jezelf. Ja, gewoon je? voor jezelf. En voor de mensen die het eventueel uh, leuk, leuk vinden. En dat is dan meegenomen als, mensen, als andere mensen het ook leuk vinden. Ja. Ja, dat ja. hoor je vaak inderdaad, ja. Ja. Ja. ja. Ik zou het wel een beetje stardom gaan. zou ook wel leuk vinden. <lacht> ah, ja, maar ja, het is, dat, dat is natuurlijk ja, de afweging je. die je moet maken. Van, daar ga ik dingen doen die ik zelf misschien wat minder leuk vind, maar wat het grote publiek aanspreekt ja. en waarmee ik succes probeer te krijgen. Of blijf ik trouw aan me... Eigen overtuigingen ja, -overtuiging en idealen ja, in binnen ja. de muziek van wat ik wil maken. Ja. Ja, waar, waar, waar, waar, met de mini-pop zijn we dichtst bij de Starnum geweest. Uh, bij het voorprogramma van Slash. Nou, heb je een iets ander publiek dan dat je normaal natuurlijk. En dat hebben we ook gemerkt, dat er een ja? ander publiek was. Wally, uh, die, die kende Slash, um, uh, want Wally heeft bij Roadrunner gewerkt. Mm -hmm. uh, heavy metal, label ja. was dat. En die zijn goed bevriend gebleven. En uh, toen zei hij op een gegeven moment... of Walli vroeg een keer... kunnen we een keer als voorbeel gaan. Toen zei hij, ja, dat is goed. <laughs> ja. ah. Nou, weet je. En, uh, dus dat was eigenlijk... Uh, dat was in 2012, volgens mij. Dat was misschien wel... Toen waren we dichtst bij de star Op Want de zaal die was dus zo vreselijk vol. Er was 5000 man... In Londen, in de in, in Hammersmith... Uh ja, Hammersmith. Als voorprogramma van Slash, de gitarist. Ah, oké. Okay. Met, die, met die hoge hoed. Ja. Maar het publiek van Slash was natuurlijk heel anders... dan uh, ons, ons, ons publiek. Ja. Wij begonnen de set met uh, een instrumentaal... met, met vogelgeluiden. <laughs> dus iedereen zat dan een beetje... Uh, <Rhacht> ja. om zich heen uh, oh. um, <lk Geoff> <malicious> te stoelste... <artifact> Onge on Ongemakkelijk. Uh, <hun> <laughs> ja, en, uh, <ghale> Nou, toen begonnen wij uh, onze zetten. En we hadden ook, uh, ook een tweede Synthesizer spelen Die uh, uh, uit de Stijnberg Studio. Die, uh, in pas van toetsen had hij dan zo'n. Wat uh, Voor die handschoenen. En dan, oh ja, dan, die zou ik bewegen. Die zou hem bewegen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. oké. Okay, ja. Die slash publiek die stond te kijken wat gebeurt er allemaal Er <laughs> waren ja. ook twee dansers in, uh, twee danseressen in, uh, ja. voor die gelegenheid. we dachten nou, als we toch in de Hammersmith staan, dan hebben we ook twee danseressen. Die waren in, ja. in Trico... Die waren een soort. Ja, dus kon je, je gezicht ook niet zien. Een gele okay. en een oranje. Ja. en die, die, Ze konden wel naar buiten kijken. Zeg maar. je, je, je kon het gezicht niet zien. Nee. En uh, uh, dat optreden, dat, dat, dat, dat was een tijdje op gang. En op een gegeven moment uh, kregen wij dus. Uh, Um, er gingen, er gingen we al die T-shirtjes in het publiek gooien? Want die hadden wij nog over. T-shirtjes. Ja. Dus we waren opgerold en zo. Die het publiek. Maar die kwamen ook weer terug. <lacht> Dan kun je lang <lacht> bezig blijven met je optreden. <lacht> en toen, toen realiseerde ik mij dat het echt. Dat is echt fantastisch. Weet je, als je publiek geen, geen echt cadeau van je wil. Dat ze gewoon terugkrijgen. Je krijgt gewoon T-shirtjes terug. En Het werd steeds rumoeriger. En op een gegeven moment. Mensen gingen ook met, met, met bier gooien. Oh ja, ja, ja. En van die kartonnen beker. En, uh, en we waren zo bescheten, heel zoals Nederlanders, of nuchtere Nederlanders. Toen wij ja. klaar waren, we kwamen we nog tegen en de was heel klein. Hè. Ik, ik, ik zat met mijn synthesizer uh, op de schouder. <lacht> ja. en ik ging naar buiten om het in de uh, business, te dus, Ik keek nog even en ik liep gewoon door. En we allemaal liepen door. Uh, Wallie niet helemaal een hand gegeven zo. Er mensen die dat was slecht. Je zit aan hem op het optreden te donken. <laughs> Toen we, denken, oh, we zijn ook een boerenlullen. Ongelooflijk. En ook bescheten. Een beetje van nee. die ja, ja, ja, onhandigheid. Ja. Uh, onhandig. Ja, wat is het? Een soort. Ja, je denkt dat het. Wat moet je doen? Moet ja, je een hand ja, ja, geven je of weet, zo? Weet je wat je moet doen ja, plaats, plaats, ja, wat ja, moet ja, je klopt. doen? Het ja, gaaf eigenlijk. Nou, zover is zo het. <laughs> zo dicht waren wij bij, bij Star ja. Heel even tegenaan geschuurd. Smalt. Smalt Daar waren we, aan. we aangeland. En... Ja, weet je, SMAT is natuurlijk een, een verlengde van uh, die, die dingen die ik dus zelf op Sintersuite had gemaakt. En die op waren verschenen bij uh, uh, Studio 12. Daar ging dus ook gewoon mee door. En tijdens de mini-pops. Na de tweede LP, naar na Sparks in the Dark Room. kwam er ook een derde LP. Hè? Na de tweede komt de derde. En die derde. Um, het waren gewoon smalse nummers. Die, die we dus in de. Dat hadden we gewoon zelf gemaakt. Of zelf gemaakt, ik bedoel. Um, nee, laat ik het anders zeggen. De, de Minipops lagen even stil, omdat we al in de plaatindustrie uh, bezig waren. Ze ja. ja, had absoluut ja. geen tijd ja. meer. En uh, Pieter en ik, Pieter Mulder en ik. Uh, Pieter Mulder is een Harmse bassist, die heb ik op een gegeven moment uh, bij de band gehaald. Met hem maakte ik heel makkelijk nummers. Echt heel eenvoudig. En de, de, dat deden we ook apart. Dat deden we dat. En op een gegeven moment hadden we gewoon... Hoe heet het? Acht nummers liggen. En we hadden ze ook... Of tien nummers hadden we... Die smals die, die 12 inch. er zijn dus werktitels. Dus, dus eigenlijk schetsen zijn dat. Die dan doorgeven werktitel... Uh, um, genummerd van 1 tot en met uh, 15. Met je, met je, met je. Maar dat is gewoon uitgebracht. En... Uh, in tweede instantie, omdat de minipops om repertoire verlegen zaten... hebben we dus de, de, bij die, uh, die soundtrack van het toneelstuk... hebben wij dus die uh, gewoon vijf of zes of zeven werktitels ingeleverd. Ja, slim. Ja. Bij, uh, bij Wally. En die hebben toen allemaal een titel gekregen. Dus in plaats van werktitel acht of zo, of negen, heette ze Raag. Of uh, Piano. Of... Uh, of weet het, Wally? Maakte een tekst. En dan, dan kreeg het een, een, de, de, de, de titel van, van, van okay. de tekst, zeg maar, zoals hmm. Wandelen. En dat was muziek bij een uh, toneelstuk? Ja, ja. oké. Okay. Exota, de, de toneelgroep Exota. Dat is in Haarlem in het première gegaan. Het heette Poster Restante. En de andere helft van die plaat is gemaakt door Dennis Dughart. Die in de eerste, allereerste versie van de Minipops heeft gespeeld. Die later met Mathilde Santing dingen is gaan doen die heeft, daar hoor je dan stemmige piano dingetjes oh ja. Ja. Ja. Um, dus wij gingen wat door met nummers maken en als, als, als Wally, de leider van de band, de zanger mm -hmm. ze, we hebben we, weer we, we wat nodig dan, dan pakten we wat uh, oh, okay. uh, smals nummers ja, en, uh, en gooiden die er tegenaan dus het geluid is ook wel een beetje veranderd daardoor en uh, op een gegeven moment liepen die twee dingen ook een beetje parallel in het begin zeg maar maar later... Smalls uh, in het voorprogramma en dan de mini van <laughs> ja, Of andersom, hè? <laughs> Sorry. Maar jou maar niet uit. <laughs> nee, voor mij weer. Ik, ik, ik ben er. Ik ja. ben er gewoon mij. <laughs> en uh, en, en Smalls is dus... De mini zijn na 85. Hebben ze niet echt iets uh, meer gedaan. We hebben toen een, een disco-uitstapje nog gemaakt... Disco. Of, ja, Disco. Of, of, of, of, of, of, ja, uh, ja, weet je, we, we zaten in die tijd gebeurde Ween. er zoveel dingen. In 83 84. Klopt, ja. ja. De New Order had een plaat gemaakt. Uh, Joy Division ging dus over die New Order met uh, Blue Monday. En uh, ja. wij gingen ook dat soort dingen maken, zeg maar. Okay. Ja. En we hebben toen 2,12 inches voor Factory gemaakt. Dat heette, uh, die band heette het een Act on Instinct. Dat was mm -hmm. een. een project voor dat soort muziek. 12 inches, een beetje dansbrieken. En daarbij zat ook een Michiel Kleis Michiel Klaijs, die uh, een dj, namens, een dj, die later directeur van de Roxy werd. Oké. Okay. Maar waren jullie ook maatschappij kritisch? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja? Nou, ja, nou ja, het, het is zo dat uh, je, je moet altijd uh, kritisch zijn. <laughs> Ja. Ja. Ja, je ja. Ja. ja, Laat ik het zo zeggen, je moet goed opletten. Nou, is niet iedereen het mee eens. Hoor. Nee, nee, dat, nee, dat, nee. dat, dat, dat nee. klopt. Maar. Uh, ja, weet je. Maar die teksten, we... waar gingen die over dan bijvoorbeeld of zo? Uh, de teksten, die gingen, die gingen over. Die gingen, dat ging helemaal nergens over. Oh, maatschappij bij Kritisch ja. Oh, ik dacht dat je het persoonlijk bedoelde. Nee, nee. Nee, muzikaal. Nee, Oké, okay, dan neem ik ja. het terug. Okay. <laughs> nee, ja. weet je, de, de teksten die... die te gewoon, dat waren persoonlijke teksten. Ook okay. persoonlijke. Ja. Ja. Herinneringen, ervaringen. In the haze of the Ja, dus, uh, we waren wel ma maatschappijkritisch kritisch natuurlijk. Want we, uit, uit, we waren van de do-it-yourself generation. Hè? Ja, en de krakers. En de krakers ja, en, klopt, en de kunstenaars ja, ja. en zo. Baldi had ook op, op zijn platenleeftijd natuurlijk Peter Klashorst en zo. Hè? De zandpoorter uh, die nu in, uh, via Cambodja in uh, Ghana zit. Peter Klashorst en schildert. Ja. Maar ook, uh, hoe heet hij? Uh, Heb je ook alweer die het museum had in Den Helder. Rob Scholten. Rob Scholten. Ja, die, die, die, die staan ook op, uh, op al die platen. <laughs> op dat publics label. Dus uh, Interior. Ja, interior die, is uh, met uh, Peter Klashorst. Ja, jullie en noemen ontzettend veel namen, hè? En Young Lions. Is, uh, met, uh, <laughs> de Young Lions. <laughs> is met, uh, weet je... Uh, met Rob Scholten, toch? Ja, ja. Nou, maar het, weet je... Het, het, zoals je in de jaren zestig een het zien had... werd ja. het... Je, dus de, de, de, de Johnny van Doorns en de Chaffies. Ja. De, de ja. ja, in de jaren tachtig had je dat ook. Of eind jaren zeventig en ja. ja. had je dat ook. En het is ook allemaal met elkaar verbonden ook. Ja, hoe ging die communicatie dan? Want volgens mij had je geen contact met Nijmegen of Eindhoven of zo. Het, het gebeurde hier allemaal in Haarlem Toch een beetje... Ja, het gebeurde dus uh, in... de, de, door, door de, uh, de, de, de aansturingen, zeg maar. Dat waren de platenwinkels die okay. dus hele nieuwe muziek... Uh, dynamische muziek uh, bracht uit Engeland en Amerika en je had dus groothandels, groothandels zoals de ja, ja die dan uh, elke week dat verspreiden over nee uh, okay. ja, maar over wel Nederland. binnen Haarlem dan of zo. Hè? Of nee, maar ook, ook, ja. ook, ook naar Groningen sturen zijn platen. Uh, ja, het dus was is echt, een, echt een serieuze groothandel. Ja. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ja, te zeggen, uh, en, en, communicatie maar... tussen al die muzikanten of zo, die ja. groepjes mensen eigenlijk. Ja, nou, ja, ja. ja, ja, ja uh, we hadden toen al de beschikking over telefoons. <laughs> Dank u. Ja, deur. Ja. Ja. Nee, nee, nee. We hadden een telefoon. Ja. En de, de, de kraakbanden, het waren allemaal best wel. Er zaten vijftien man soms hè? in die, in die de dingen naar de hout. Ja, okay. Er waren vier in aarde de hout. Ja. Er zaten 15 mannen gewoon. En die um, vlogen ook wel uit naar, anderen, naar andere dingen. Naar andere dingen? Die deden dingen met elkaar. Ja. ja. En. Um, maar je ging niet naar Nijmegen of naar Eindhoven nee. of zo, hè? Nee, nee, dat nee, was, nee, zo. Nee, nee, nee, nee. Maar er waren wel festivals. Toch, ja. Ja. Er, er waren festivals. Dat is en, en, ja. ja. en die platenlabels, zo'n dus Plurex bijvoorbeeld... of Torso van de Dick Blok. Die, die, de Dick Blok heeft een aantal van die Nijmeegse Arnhemse banden. Ja, bazooka. Bazooka, Das Wezen. Ja. Uh, en Wally had wat, wat, wat, wat, wat ja, ja waar kwamen die bands vandaan? Geen idee. The maar kan takes? ik dan wel zeggen ja. dat het vroeger heel anders was dan nu? Ja, Ja, het is... Uh, plaatszaak uh, heb je niet meer? Nee, he? geen series. heb je niet meer? Nee. nee, nee, nee. Want die waren wel heel belangrijk, blijkbaar. Ja, die waren ja. echt heel belangrijk, ja. omdat je dan precies wist want je ging ook elke zaterdagochtend ging je eerst de twee uur naar de plaatszaak. Ja. Ja, ja, luisteren naar een nieuwe ja, import. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik zat en ook door, in de de Utrecht altijd ja, white noise, uh, want ik ik kwam toen in de buurt van Utrecht. De, de nieuwe dingen te beluisteren. Ja, ja dat... dat heb ik nooit gehad. Nee? nee, nee ik ja, heb dan weer... kwam, en inderdaad, je had toen heel veel van die independent labels. Ja. Uh, en dan kwamen er weer nieuwe dingen binnen. Ja, en die ja. ze dan wel gehoord hebben. Ja, maar die, die, die, die, kijk, die hoezer, zoals het er nu uitziet, is allemaal heel leuk en aardig. Maar er waren gewoon singeltjes, er stond ook helemaal niks op. Okay. Er waren gewoon white labels. En er was er een, uh, een stikkertje op het witte hoesje eromheen. En dan, dan was okay, dan nummer 000 yeah. van uh, band, een band uit uh, Aberdeen. Ja, ja, wat oké. zou dat zijn? Wat zou, ja. wat zou dat goed ja. zijn? En als je dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zet je die naald erop. En dan bij de eerste tonen hoor je al vaker dat, dat, nou, of je of, of, of, of interesse yeah. hebt of niet. Ja. En zo ontwikkelde je wel een andere relatie met muziek als ja. dat tegenwoordig gebeurt. Ja. Ik denk ook, dat de ja. jeugd ja. nu. Kunnen alles beluisteren wat ze willen. Ja. En, en dat, uh, dat, dat hadden wij toen niet. Ja. En als je inderdaad iets ontdekte of, of iets tegenkwam. Ja. Ja, dan deelde je dat. Ja. en je, je las alle bladen erover. Uh, uh, ik heb een meeste muziek via Radio Veronica en via Vrienden in de zomer. Ja, maar ik nee, ging niet ik zo vaak naar luisteren, nee. nee? Mm. Pas als je iets wist of zo, dan ging je even luisteren. Ja. Nou, nee, omdat ik in die uh, omdat ik dus uh, in die waiters, uh, in eerste instantie mijn eigen winkeltje had, nam ja. um, ik ook stapels mee en die kon ik ook terugbrengen. Ja, dan okay. kon ik het ook doorprikken ja. en, nou, en, uh, dan ja. en dan terugbrengen en toen ik dus bij Bodhiski in de Grootlandse was, had ik op een gegeven moment soms zo'n meter platen thuis staan en dan moest je één keer in de maand afrekenen dus dan moest je zorgen dat wat je niet wilde hebben, dat er weer terug ging en je moest natuurlijk heel voorzichtig met die dingen zijn Met je, met je platen, je zegt dat natuurlijk heel makkelijk van ja, het is plussen en minnen en uh, je, je kosten weet je. Maar je moet ook een prognose hebben van, nou ja, ik denk er is zoveel van te verkopen. En dat is nee, natuurlijk een variabele. Nee, dat heb ik niet. Nee, heb ik heb ik niet. Nee, nee. Want je maakt er dan honderd of zo? En dan, uh... Nou, ik, ik, uh, ik, ik hoop dat ze verkocht worden. Ja. Ja. ja. Maar ja, hoeveel? Inderdaad wat dik zegt 100 ja. of uh, 20. Ja, ja. voor sommige dingen verkoop ik uh, 200 of 250 of 300. Maar dat weet je van tevoren niet natuurlijk. Nee, dat nee. weet je van tevoren niet. Nou ja, als iemand het maar... zou moeten weten, dan ben jij het. Maar ja, uh, ja. ik denk uh, Big Hair, Big Hair <laughs> gaat fantastisch. Harold Ausme is op tv en uh, de de, de op op cello dingen en, en Monopoly, dus een jongen die dan in, in, in, in de kast een bandje met die, met die met apparatuur. En dat wordt gewoon. Uh, ik snap er, uh, ik snap er geen reet van, eerlijk ja, gezegd. Rit, rit. Ik, zit, ik, ik zit al uh, lang in de muziekindustrie. Mm -hmm. Ik snap er helemaal niks van. Qua verkopen. Geen idee hoe kan dat nou? Hoe, ja. hoe kan die plaat nou? Ja. Ja. En uh, met Smalls bijvoorbeeld. Uh, we, we zitten ook met één been in de, in de literatuurwereld. Hè? Met, met, uh, met, met, met, met allerlei dichters die we doen. En we, ja. we staan dus met. Aanstaande zondag staan we op uh, vurige. Tongen in ruige Dan gaan we naar een paar dingetjes doen. Ja, smalsen. Uh, ja. en in de, de nieuwe mini-pops die die verkopen ook niet zo grandioos. Nee. Het laatste singeltje wat we in Engeland hebben uitgebracht bij het label van de Charlatans. Wat we op uh, we hebben dat in de studio. Op, die hebben we. We gaan een elektronische single opnemen met met uh, met bit vintage opnameapparatuur. Doen we in engeland Oké. Okay, nou ja. leuk. Verder naartoe singeltje opgenomen. Nou, die zijn, na, na, na twee jaar zijn die... 500 zijn weg, eindelijk. Maar kun je ervan dan... leven? Nee, ik doe gewoon een ander leer erbij. Ja. Ja. ja. ja. Ja, je moet wel. Ja. Ja, ik ben uh, bijvoorbeeld uh, nu actief... In, in een paar panden in Amsterdam als huismeester. Oh, oké. Okay. Een ja. okay. uh, de, de pand rond... met mensen praten en... Uh, Zorgen dat alles goed, goed, ja, goed onderhoudt. Uh, onderhoud, ja. Turken, Marokkanen, Nederlanders, dure buurt, arme buurt. Ja, oh, goed. En uh, waar verdienen we meer geld mee? Oh ja, ik heb natuurlijk ook een DVD-label. Ja, met ja. Oost-Europese Oost films. Oost-Europese films, ja. Maar dat is natuurlijk ook best wel over zijn hoogtepunt heen. Zou ik maar zeggen, is over zijn hoogtepunt heen. Ja. Voor de rest heb ik, nee, dank je. Voor de rest, uh, ik had. Uh, omdat ik vrij vroeg bij was bij, de, bij, bij video en DVD, had ik, dus een hele, had ik echt hele grote regisseurs. Lars van Trier, uh, Ingmar Bergman, André Tarkovsky, okay. uh, een hoop Nederlanders. Uh, daar, daar heb ik eigenlijk de afgelopen of, of, na, na muziekgedeelte tussen 90 en... 2000, het is nu, ja, 2015, van geleefd, zeg maar. Oké, okay, maar dan zet je je films op DVD's en ja. die verkocht je. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En dat ging ook heel goed. Ja. Echt heel goed. Dus ging ook de het grote vers... streamen ging uitbreken en. Nou ja, het is nu, uh, het is nu, ja, het is gewoon streamen. Ja. En we hebben het ook niet zelf in de hand meer. Het is niet meer van ons. Nee. Dus er zijn geen kleine, kleine uh, filmbedrijfjes meer. Die zeggen... Hé, hey, dit is een hele te gekke film uit Griekenland. Oh, die wel eens God. heel erg... Die, met het onderwerp en het spel en alles... Dat kan wel eens een grote film worden. Die, die, die, die bedrijven zijn er bijna niet meer. Het waren er iets van 15 of zo. Nu ja. is het natuurlijk allemaal uh, al, uh, via de tv, Netflix en zo... En, uh, nu zijn we echt minder producent geworden. We zijn meer consument geworden. Ja, ja. Hetzelfde geldt ook voor de muziek in principe. Denk ik. Hij komt om Nog één ding, weet je, maar het is zo leuk muziek. Weet je, die, die, die vent, hè? Die, die, die, die bij mij om, die om de hoek woonde, ja. die hè? Aan de, a, bij aan, aan weerskanten van de slager, ja. Jos Baks heet hij. Zijn zoon, uh, daar ga ik nu ook waarschijnlijk iets mee doen. Oké. Okay. Die, die, die maakt muziek als uh, schwierige Frans. En <laughs> ja, die heeft dan nummers als. Uh, uh, het, het is het nog niet helemaal, hè? Nee, mo okay. Ik moet nog even schaven. Ja? Want live is het heel erg goed. Maar uh, het is nog niet geschikt voor oh, digitaal. Want het is net. Dat doe jij ook, een beetje produceren. Of ja, dan? tuurlijk, ja. ja. <laughs> dan, weet je, maar weet je, in, in principe werk ik ook zeven dagen in de week. Ja. En, uh, maar dat is ook de enige manier om, uh, om even van de straat af te houden. Oh, okay. Ik heb ook een hond hoor, dus ik ga okay, ook je regelmatig naar het strand hier. Yeah, en, yeah. Uh, yeah. Maar die zwierige Frans die heeft dan nummers zoals een man, nee, uh, een computer, een man, een auto. En dan zingt hij in steenkolen Duits, zingt hij op een soort disco beat. Maar dat is, dan, dat is dan die link die je gewoon naar het verleden, en dat, dat is gewoon heel leuk. En, wat ik ook heel leuk vind, is dus die nieuwe generatie uh, uh, muzikanten. Uh, we hebben een enorme talent als Kevin Stunnenberg uh, in Haarlem, gitarist. Enorm talent. Asbest Boys, dat is een punkband uh, met de kleinzoon van, uh, uh, hoe heet het? Uh, hoe heet die tekenaar ook weer in uh, Haarlem? De zwarte? Ja, klart. Ja. Ja. Dat zijn twee jongens, twee meisjes zijn dat. Dat is fantastisch. En in die, uh, hoe weet het, in die... Uh, um, de, in die zag het Wapen van met dus die, dat eerste, voor de, de Asbest Boys, wat je de kaak... Nou, de de kaak. kaak is een dertienjarige ja. drummer. Oh. En een zanger. Nou, die hebben dus in die, in die, in die, in die, in die snackbar opgetreden. Dus. <laughs> <laughs> weet je, er zijn zelf wat dingen mogelijk. Dus ja, is ja zeker. Ja, ja, ja. Mijn probleem is een beetje dat ik te veel alleen doe. Oké. Okay. Ja, ja. Maar zo so be it. Weet ja. je, het ja. programma doe ik ook in mijn eentje. Ja. Ja, dat kan makkelijker. Ja. Nou. ja, ja. Maar je, maar je moet wel. Dat ook. Komen. Selectie, techniek, het ja. is twee uur Ja, en je de, moet je muziekkeuze uh, muziek. bepalen. <laughs> ja. hoe, hoe deel je het in? Ja. ja. Ja, ja voor ja. mij kost dat meer tijd, uh, Pim. Ja, en, je kan en, niet en, zeggen van ik en, pak en een plaat uit de kast. Uh, en dat niet alleen. Weet je? Ik bedoel, je, je moet ook als je als je, als je zaterdagavond uh, uh, zit je aan de spaghetti. Hè? En dan heb je een fles wijn ernaar staan en dan ja. denk je, ja shit, ik moet er vanavond nog uh, ja, klopt, een beetje ja. opletten. Dus radio vind ik ook echt uh, heel leuk om te doen. Ja. En ik uh, zoek nog uh, eventueel uh, het? een vrouwelijke een sidekick bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Ik, ik heb op het Facebook straight. gezegd, ja. ik, ik wil een sidekick hebben van alles ja. wat ik niet ben. Ja? Ja. Ik ben een man op leeftijd. Ja, dat dat ja. is oh, nee, ja, nou, ja, ja, niet oh ja, <laughs> Ik pas niet in het profiel, geloof ik. <laughs> iedereen iedereen een jonge vrouw. Iedereen ja. had me door ja. gewoon. Ja. Ja. Ja, jammer nou, ja. ja. ja. Thank you. Thank you. je nog tips voor jonge muzikanten. ja, sowieso weet je je, je moet uh, met open vizier moet je de keihard uh, ingaan. Ja. Je moet gewoon doen. Dat is één. Gewoon doen. Gewoon doen. Niet wachten op uh, op andere mensen of zeggen nee. van uh, ik heb geen geld, dan uh, dan dan dan uh, verzeer maar een alternatief. Zeg maar ja. voor voor de voor, voor, voor ja. het instrument of voor, voor, voor ja. iets weet ik voor wat. Gewoon doen. Weet je productie is uh, zoals ik al, zei, al eerder zei in het begin Eigenlijk is het gewoon, gewoon, gewoon als een, als een schoenmaker. Uh, ja, ja, gewoon. Het is een ambacht. Als je het echt wil, dan, dan moet je gewoon zoveel mogelijk dingen doen. Dan kun je zoveel mogelijk weggooien. Ja. Maar een ander motto van mij is... je moet nooit wat weggooien. <laughs> dat spreekt elkaar tegen. Want ja. <laughs> op een gegeven moment... als je droog staat... Ja. ja Als je droog staat en geen inspiratie hebt. Ja, ja, ik hey, heb hier toch? nog een beginnetje liggen van ja. iets. Ja, maar ja. Je, je kan weer inspiratie halen... uit hetgeen wat je ooit eens hebt gemaakt. En dat weer gebruiken om iets anders... Klopt. moois te ja. maken. Ja. Ja, klopt, ik zeg, klopt. Dat was misschien kwalitatief niet helemaal wat ik wilde. Maar dit... Ja, dit is iets anders. anders. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dus het is... Uh, maar ja, dan veel optreden, optreden of veel uh, mensen leren kennen of zo. In ieder geval... Ikzelf ben nooit, als ik iemand zag lopen waarvan ik dacht, nou, daar zou ik iets aan kunnen hebben, dan deed ja. ik dat niet echt. Want dan de, de, de ben ik iets te, ja, te, te Nederlands Geluk. voor te, te, ja, te, te ja. bescheten, ben ik daarvoor. Ja. Timide. Timide misschien zelfs. Dan denk je, nou, ik bedoel, wat heeft hij aan mij, hè? Ja. Ja. Ja, maar aan de andere kant, ik zou dat toch ook gewoon doen. Toen ik... Uh, de reden dat ik bijvoorbeeld het Moscow Media begon... was de DVD leven, dat was omdat ik in de jaren zeventig... In de filmschuur een film had gezien. Ik dacht, nou, dat is ongelooflijk. Stalker. Nee, so, uh, Solaris. Solaris. Solaris. Ja, Solaris. Ik vind oh. Stalker mooier, maar... Ja, klopt. Maar, maar, maar <laughs> ja. Solaris kwam op dat moment ja. uit. En ja. Stalker kwam later uit. Dus Solaris. Ik dacht, nou weet je, als, als, als iemand dat kan in Oost-Europa maken, zo'n film... Ja. Het moet, moet veel meer zijn. Het ja, moet ja. veel, veel meer zijn. Dus op een gegeven moment... De, de, de tien of, even kijken, 74, 80, 90... Ja, iets van eind, eind, eind jaren 80... had ik de mogelijkheid om daar iets mee te doen. En, uh, maar toen... Uh, die Maker bewonderde ik ook heel erg. En toen lag ik in Parijs in het ziekenhuis. Toen dacht ik nou kan er nu Dat Maar ik ja, nee, toch ja, niet doen. Wat, het ziekenhuis. Ja, het ja, ja, ziekenhuis. Ja, ja, ja, weet ja, ja, je, ik bedoel, ja, ja, ja. niemand zit op je te wachten daar. Dan kom je in het ziekenhuis nee. binnen. En, ja. Hij is toen ook daar al verleden, helaas. Okay. Ja, dus ik had ja. het misschien wel moeten doen. En dat gebeurde met verdorie, nog een keer met, met, met, met dezelfde regentuur. Nee. Nog een ja. andere ook. Dus misschien moet je dit wel doen. Drie mag ja. Recht, ja. <laughs> misschien moet je dat gewoon doen, zeggen, nou... Nee, maar, ja, maar ja, ja. Ik herken het wel, het, nou... Uh, gewoon op muzikanten afstappen. Dat deed ik ook nooit. Maar ja, je, misschien moet je gewoon een keer wat meemaken waarmee je die knop omgaat en dat je dan uh, denkt van, ja, maar beetje, maakt het uit, ik ja. doe het ja, gewoon. Maar, ja, maar weet je, kijk, als je een radio hebt, hè, dan kun je zeggen, hè, ik, ik, ben, ik, ik doe iets dat met de radio. Het, ja, ja. ja, Nou, dat is een goede binnenkant. In plaats van, ik ben een fan, ik bewonder uw muziek. Ja, ja dat, dat, dat, dat begint heb wel heel, heel veel geworden. van. Ja, daar heb je heel veel van. Ja. Er zijn enorm veel mensen. Ja. Dus, dus als je ja. iets concreets hebt, ik, ik, ik doe iets met mijn radio, ik heb een platenlabel en uh, ja. bla bla bla bla, zo. Ja. ja. Maar het is, uh, het, kijk, het is natuurlijk. Um, je, je moet het alleen doen als je het echt leuk vindt en echt het bedrijf vuren. Ja, heeft. dat is vuurtje. ja. ja, ja, ja. Them. Little girls wearing pigtails in the morning In the morning. In the times here and look at their flowers every Where in the morning in the morning while I'm... Waar ben je het meest trots op? meest trots? Dat is een goede vraag, ja. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Nee? Nee. nee. Laat het dus werken daarboven. <laughs> Even denken, waar ben ik het meest trots op? Uh, ja, het is een beetje het geheel, zeg maar. Dat okay. alle dingen die ik gedaan heb, alles bij elkaar, is het best wel... Uh... Best wel veel, ja. ja. Is het wel iets? Ja. <laughs> ah. Nee, maar ook je eigen platenmaatschappij... Ja, ik vind dat ja. wel... Nou, er uh, uh, zit, zit, zit ook uh, wel een ideologische uh, uh, deel in. Van ja, ik, ik wil dit graag en ik wil dit uit. En ik, en ik doe het, ja. Ja, je doet het gewoon. Ja. Ja. Dat is gewoon wat je hebt Daar ben je gewoon trots ja. op, ja. Ah, ja, maar gewoon ja, ja. de dingen die, die ik uh, ja, trots ja. ja, best wel eigenlijk. Gewoon, als, als, ik het, als, ik het allemaal, als ik bijvoorbeeld die dvd's op een rijtje zet, dvd's en video's. Ik heb wel video's gedaan. ja Nou, dat is toch zo'n enorme murenstad. Is dat? dat is ja. echt heel veel. Dat is ja. ook iets van 200, ja. misschien wel ja, nou, 300 titels. Ja. Ja. En dan ook de platen erbij. Als ik dus wel kijk wat je allemaal al al al al bij de disc hebt uh, gekocht. <laughs> en, uh... Nou, dat heb ik alweer verkocht. Dat heb je he, allemaal weer verkocht. He, nee, ik heb een paar keer mijn platenverzameling moeten verkopen. Omdat ik om, gewoon. Uh, om je, om ja, je ja, om werkzaamheden de business, de, ja, voor te kunst. Ik, okay, ik heb ook een galerie gehad. Oké. heel veel kunst, ja. Die galerie was filmmakers die ook kunst maken. Ja, oké. Ja. Maar goed, dus ik, ik heb ook een paar keer mijn op nee. Ik heb één keer mijn, mijn kunstdingen verkort en nog een paar keer mijn, mijn muziekverhaal. Want het gaat natuurlijk. Ja? Kijk, het, het is niet zo dat je einde van de maand uh, nee, geld nee. op je rekening krijgt. Ja. Daar moet je iets voor doen. Of het moet, uh, Zeker. Ja. En er zijn diverse crisis geweest die, ja. die, die voorbij gegaan zijn. Maar. maar goed, heb je nog dromen? Zou je nog iets willen doen? Um, of nog iets nieuws proberen. Je hebt al heel veel gedaan natuurlijk. Ja, ik zit even te denken. Uh... We nou, gaan maar Eng... met een vrouwelijke zijtje. <laughs> en binnenkort naar Engeland. <laughs> binnenkort naar Engeland met de mini pops, hè? Ja, maar dat zijn dingetjes die, die, die ik eigenlijk nog een keer gedaan heb. Een oh. droom is eigenlijk iets van wat ja. ik nog niet gedaan heb. Dat is waar. Ja. En uh, nee, ik zou het niet zo snel weten, maar het komt wel op mijn pad denk ik. Ik kom, kom iets te tegen ja. waarvan ik denk, ja... ja. Daar ga ik daar opstorten. even, even, even Volgens opstorten. Volgens mij ben je wel een heel tevreden man eigenlijk. Dat is goed hoor. Nou, ja. Compliment? Nee? Nee, oh, nee weet je... Het kan, de, de dingen die ik doe, die zijn nog niet... Die zijn, nog, die zijn niet optimaal. Want ik doe zoveel verschillende dingen bij elkaar... Okay. Dat het niet echt... Dat het net... Kijk, de boekhouding kan bijvoorbeeld beter. Dat is <laughs> ja. nee, dus één ding. Ja... ja. Uh, ik moet uh, bijvoorbeeld... Ik had een, een Rooie Waas had ik op, op Lowlands geregeld. Ja. Rooie Waas, Amsterdamse band. Elektronica, harde elektronica. Nederlandstalige teksten. Uh, en die, die, die, die spreken ze dan ook echt fantastisch uit. Bijvoorbeeld een nummer heet Bepaal Jij Dat. Maar die fan die zingt dan Bepaal Jij Dat met twee P's. En die, en die muziek is zo... Zo ja, ethy. Yes, ja. En zo, ja. zo medogelus en zo hard. Ja. En dat uh, is een, een Zardan en twee uh, synthesizerspelers. En één drummer. Die drummer is fantastisch. Ongelooflijk goede drummer. Dus ik had ze... Ik kende de... Hoe heet het? Ik kende de... Uh, degene die bij Mojo, de, de directeur van, van Lowlands, kende. Ik zei, ja. nou, dit moet je het misschien toch wel een keer proberen. Ik stuur je wel wat op. Het is echt... Het is heel, heel markant. Hij zegt uh, oké, okay, doe me. En... Uh, nou, ze hebben dus nummers, bepaal jij dat, en uh, uh, elke dag is een nieuwe dag. En met hele spraakmakende teksten hebben ze. Maar dan gingen ze een soort, voor die hele loods met die, met die jeugd die er stond, enorme loods. Op Lowlands gingen ze een beetje Jesse improviseren. Ik dacht, fuck, hier heb ik een grote fout Ik had gewoon teksten moeten zeggen, jullie moeten gewoon je, je, muziek, de nummers ja. er, spelen die gewoon uh, de meest bekende nummers. Maar ze moesten zo nodig indruk maken. Dat is een van de dingen ja. die ik even te binnen schiet. Dat ik dat ja. niet gestuurd heb. Oh, okay. Dus als je, uh, uh, soms moet je dingen loslaten. Dat voor, voor ja. Soms moet je ook dingen sturen zeg maar, om het beter te maken. En om, om groter effect te hebben. En ja, dat, ja. daar is dit een voorbeeldje voor. Wim, ik moet je hartstikke bedanken. Ik vond het ja. wel een leuk gesprek. Ja. Leuk, interessant gesprek. Dag, graag gedaan. hoop verschillende dingen voorbij gekomen. Heel veel, ja. ja. Dit was weer een aflevering van De Krochten. Waarin we samen met Wim op zoek zijn gegaan naar de wortels van de Nederlandse pop- en rockmuziek. Als afsluiter Elektra, de band van zijn vrouw met Freedom Train. Wim bedankt en uw luisteraars natuurlijk bedankt. En tot de volgende keer. Misschien is er, als we terugluisteren, is er een taal vastknop. Een disease die in mijn ziel soul. Een virus spread zo so diep, het it was zijn eigen goal... Hij heeft geen hart, want hij heeft zo te cheap. Een andere nutteloze fuck.